Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Om 9 uur hebben NS-machinisten in heel het land getoeterd... om aandacht te vragen voor de toenemende agressie in treinen. Onder meer op Utrecht Centraal werd lawaai gemaakt. Kantoorpersoneel was naar de perrons gekomen... om de actie van hun collega's te ondersteunen. NS-personeel is kwaad over het geweld van de afgelopen tijd. In vier dagen waren er meerdere incidenten... waarbij conducteurs werden mishandeld... De NS en de vakbonden willen dat de politiek extra maatregelen neemt. Verzekeraars die te weinig doen om klanten met een woekerpolis te helpen... krijgen een boete. Toezichthouder AFM gaat ze vanaf juli uitdelen. Volgens minister van Financiën Dijsselbloem is dit nodig... nadat vorig jaar was gebleken dat verzekeraars te weinig doen voor woekerpolis klanten. Ze moeten actief meedenken over een oplossing. Traag internet in buitengebieden is binnenkort verleden tijd. Mensen die hier wonen krijgen snel draadloos internet. Minister Kamp komt met geld voor zendmasten. Het is nodig omdat snel internet volgens Kamp leidt tot meer ondernemerschap en economische groei. Op het platteland is internet nu nog vaak erg traag. Minister Dijsselbloem van Financiën wil door als voorzitter van de eurogroep, meldt de Volkskrant. Op een bijeenkomst zei Dijsselbloem dat hij zich kandidaat wil stellen voor een tweede termijn.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 De twee Amerikaanse vrouwen moeten voor de Italiaanse rechter verschijnen. Het weer droog en geleidelijk meer zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Vannacht en morgenochtend wat regen. Morgenmiddag droog en opnieuw wat zon. Het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat nog file in de randstad op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem Zuid en Bad Hoefendorp, drie 3 kilometer. Op de A10 de Ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotenvaart 2 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda Rotterdam bij de randweg Dordrecht 2 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland bij Vlaardingen West 2. Op de A22 velsen Beverwijk bij de Tunnel 2 kilometer. En eentje op de A208 Haarlem Velzen voor de a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 Een nieuwe website, daar hebben we het al volgens mij. Oh, die! Willem, Willem? Ja, ze hebben al ja, dan we ja, we gewoon, ja, ja dan komt goed. Zeg maar, ja, ja. krijg ik een microfoon. <laughs> Hier is Den Hartman en we are young.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 en Zandvoort uh, hey, uh, voelt zich heerlijk, zo lang, zoals we het dan een beetje makkelijk zeggen... Uh, bij deze standverzaken. Ja, dat begrijp ik. 3-1, dat uh, kunnen ze niet meer uit de handen geven, Jong. Gewoon een gewone nee, wedstrijd, nee, hè, vandaag. Uh, dit is een gewone wedstrijd. En, uh, uh, uh, uh, dus een, uh, ja, de keeper probeert van de overhand nog even mee te gaan doen... om te kijken of hij nog iets aan die stand kan veranderen. Uh, maar ik denk, ook hij niet kan dat uh, en, ja je weet nooit als de druk heel groot komt maar nee nee nee nee dan moeten we moeten geen gekke dingen hier gaan bedenken goed nieuws uh, daarop uh, Duitsjesveld wat zeg je ja goed nieuws daarop Duitsjesveld ja, ja. iedereen weer blij en gelukkig de zaterdagavond in ja hey Sean uh, dankjewel uh, voor je verslaggeving vandaag en mocht er, uh, ja, ja. Mocht er nog uh, rare dingen daar gebeuren dan horen we nog wel even ja, van ja dan bellen wij zeker jullie op en dus als je niks hoort, is het goed nieuws? Geen bericht, goed bericht. Ja. Zo is het. <laughs> John, to John. Top, bedankt. Oh, okay. Dankjewel. En hier is uh, Jacqueline Gouvaart in Make More Sounds.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 Ja horeca van de maand uh, uh, pik die pikken we er even uit. Uh, je gaat langs de horecazaak en, en dan ga je met de nee, eigenaar nee, praten nee, nee, nee, nee, of nee, hoe zo, werkt nee, het? Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet, want dan zou het uh, zou niet eerlijk zijn. Zo, ik kan niet zeggen van, uh, van uh, nou, jullie worden jullie worden de horeca van de maand, want jullie doen het hartstikke goed en, en jullie koffie is lekker. Nou. Ja, nee, daarom, daarom mijn vraag ook. Zo van, werkt het niet. Nee, hoe nee, werkt het, dat wel? Nou, er wordt research gedaan, er wordt, er wordt geïnformeerd uh, bij, bij, bij klanten, bij bezoekers en uh, zit ik zit een beetje te ver weg? Ja. <laughs> um,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 Ja, ik hoor statistieken, maar je komt dus niet uit, je komt niet uit Zandvoort. Hoezo? <lacht> Vuur je wat op dan? Uh, uh, ja, wat zo? Ik ja, voel ja, me gelijk hoor. thuis. <lacht> ja, ik kan, ik kan er ook niks aan doen. Uh, uh, gekscherend uh, werd ik al genoemd hier de bruisende boeren Zandvoort. Ja. En uh, Ruud, mocht je dit horen, nog bedankt. <lacht>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 nou, nog vele en, uh, Ja, zijn we uiteindelijk in Zandvoort terechtgekomen. Dus uh... is wederom een, uh, een, een website van uh, www.zandvoortbruist.nl. Www ja. En er staat alle informatie in alleen over Zandvoort. Alleen Helemaal op Zandvoort. gefocust op Zandvoort. Duur op Zandvoort. Uh, in principe, kijk, ik bruis niet alleen, de website bruist zelf ook. We zijn ja. er mee bezig, wij gaan er gewoon mee door. Er komen wat rubrieken bij.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 Uh, die mensen en. Uh, dat is iets dat doen wij wel zelf. Ja. Wij gaan dus alles af. En. Uh, en er zijn er al waarvan wij zeggen. Nou, die springen er gewoon bovenuit. Die blijven vriendelijk. En als ze dan een uur werken. of ze hebben nog acht uur of zin. blijven Blijf lachen. In, ja. ja, vlak apart. Dat is helemaal geweldig. Als mensen nou straks uh, op www.zandvoortbruis.nl uh, gaan kijken. en ze hebben nog wat uh, ja, opmerkingen, suggesties. Mag uh, alles, alles mailen waar, naar, uh, naar. Waar kunnen ze naartoe mailen? Waar? Info. At, en dan komt hij weer, zandvoortbruis.nl of... Die verstond ik niet. Kun je nog Doe een keer herhalen? Ja? Dat is info.et en voor de tukkers ja. onder ons apenstaatje. Ja. Ja. zandvoortbruis.nl Hartstikke leuk. Heb jij nog een vraag, uh, Rob? Nou ja, even nog uh, één vraag, uh, Willem. Je hebt, uh, je hebt al heel veel websites uh, over Zoonvoort. Bijvoorbeeld van de, van de VVV. Waar uh, maak jij nou dat onderscheid, dat, dat, dat jij gewoon een hele andere website hebt?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 En okay. uh, dan moeten we eventjes kijken of we uh, een scriptje iets anders kunnen schrijven. Of dat er een pop-up kan komen. We moeten er even heel eventjes bekijken. Goed. Ja. Ik denk dat we niet het laatste van jou gehoord hebben, Willem. You have seen nothing yet since in Twente.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 En dus is geopend van 11 uur tot 4 uur middags op de maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Graanu verdient een thuis. En dan kom ik uh, weer aan natuurlijk. Kijk ook even op de CFM-app. We gaan naar de datum uh, 21 februari. Dan zie je de foto van Graanu ook op de CFM-app. Gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Nou, wat de muziek dan? Hier is Tom Brown en Funking for Jamaica. en Funking voor Jamaica. Dag Willem. Ja, Salve uh, verlaat het pand weer. Ja. ja, nou moeten wij weer bruisen. Ja, wij gaan zeker nog even doorbruisen, hoor. Tot aan vijf uh, uur vanmiddag bij CWM. Ja, de wedstrijd van S.V. Zalvoort tegen Oudekerk... vandaag gewonnen hè, met 3-1. Maar die andere wedstrijd die is uh, vandaag ook gespeeld. Dan heb ik het over de Veteranen en 1. Die speelden vandaag uit tegen VVC. En weet je hoeveel daar geworden is, Albert-Jan? Ga je mij nu vertellen. 1 tegen 7. 1 tegen 7 winst dus voor de veteranen. Die komen later uit. Prachtige wedstrijd. Hier is Alesso en Heroes. we missen hem nog in dit uur van CFM uh, Sovert op zaterdag. De Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, maar belofte Max schuld, hè Albert-Jan. Dus daar komt hij aan. Het uh, uh, race-seizoen begint volgende week. Uh, ja, nou, wat het, spannend. In, Heel spannend. Lost in Australië. Maar de eerste rel is er alweer. En uh, niemand minder dan uh, Guido van der Garde heeft uh, daarvoor gezorgd. Want Guido van der Garde eist stoeltje in Formule 1. Hé? Hey. ja.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 Alonso moet wel op de Grand Prix van Australië op 15 maart... uit voorzorg aan zich voorbij laten gaan. Hij hoopt er op 29 maart in Maleisië weer bij te zijn. Heel apart vrouw. Tot zover. Tot zover, oké. Okay. Heb je het van de week gehoord en of gezien? En die Duitsers die gingen ook een liedje uitzoeken voor het Songfestival. Ja, en toen won die. Ja, ik ben even zijn naam kwijt, maar hij won wel. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Dat was niet ik. de bedoeling, nee. <laughs> dus hij zegt uh, tegen de nummer twee, uh, wil jij het doen? En dat was? Uh, ja, een, een, een jonge dame van 24 jaar. Dat is het enige wat ik weet. Maar jij weet de naam? Uh, nee, ook niet. Maar ik weet wel dat de, de Duitse uh, roddelpers Der beeld, Sprak van een schandaal. Ja, is ook een schandaal om Rosie, hè? <laughs> om die hebben we ook nog. Ja, ja precies. Nou ja, over het Zof is wel gesproken. Hier is Laurie nog een keer in Euphoria. En dat was uh, Lorene en uh, Euphoria. Wat uh, wilde jij zeggen? Oh, we even naar, uh, naar CFM TV aan het kijken. Hè? Ja, dus ook daar uh, gaat uh, de, uh, de kijkers niet aan voorbij... dat er een statenverkiezingen eraan zitten te komen. Nee, klopt. Ja. Ik zag uh, Jerry Kramer uh, los. Ja, ja, Dus die, die staat op de tekst TV. Oh, oh wat, <laughs> wat ga je nou doen? Ja, geen idee, joh. <laughs> Ik ben helemaal van de leg in één keer. Uh, uh, even kijken, ja, hoor. Een, oh ja, ja. Zullen we hem gaan doen? Het gedicht van de dag... <t>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 zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Oeh, oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Oh, Niet zoals hier, waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos reiskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Oh, nee, het was een stil uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Oh, en ik bezweer u, beminde gelovigen, uh, het ging voor... Het ging voor het, ging voor het, ging voor basisvoer, het, ging het, ging het De zoveel bekakter dan de zwarten. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kunstgroep uit Engeland. Speel me liever van Tina Trone aan haar onderkant. Olé, olé. Zwijg maar van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moesten dus zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Rek me uit de vlakse klei. Geef me een drummer, en maak me blij. En geef me vuur. geef me vuur. Geen nee, vuur. geen lucifer natuurlijk, maar passie. vuur. En geef me vuur. vuur. geef me vuur. Geen vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie. Het was de vuur. Dat is liefde. Het was de liefde. Het was de liefde.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 You up, up, down, funk, you up jump. Dance, jump on mm -hmm. it If you suck, say it and flown it If you freak, dead and it and own it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 Mm -hmm. dus Oké, okay. vanavond schaatsliefhebbers en morgenavond live WK-afstanden vanuit Calgary. En wat dacht je ook van vanavond? Voetbal. Voetbal vanavond? Voetbal. PSV. Oh ja. En, uh, tegen wie mijn clubje speelt, uh, dat, dat weet ik niet <laughs> eens. Dat, dat <laughs> vertelt verhaal niet. Maar het dan, dan, komen, we morgen, niet, ja. dan ja. komen we morgen natuurlijk bij Zandvoort op zondag uitgebreid op terug. Uiteraard nog... gaan we de hele eredivisie uh, met voor je de doornemen. Voor zeker weten. En zo is het. Nou, heb ik je niet over de volval. Ocean Race gehoord? Nee, Geen nee, nieuws? Nee, ze zitten nog, nou, morgen heb ik wel weer nieuws, want ze zijn nu in uh, Auckland. En ze bereiden zich voor op de vijfde etappe. En dat is natuurlijk nodig geëvalueerd bij de Brunel. Ja, was wel nodig. Gelaag op ruim op kop, maar hebben ze toch als ene en laatste gefinished. Maar daarover morgen meer. Dus morgen gewoon weer luisteren naar uw lokale zender ZFM. Van, in ieder geval van 10 tot 12 ZFM Jazz Live. Heerlijk jazzprogramma. En van 2 tot 5 Zandvoort op zondag. Dan zijn wij er weer. Morgenmiddag tussen 2 en 5. En dan zal de zon wel weer schijnen.